Goedemiddag ook. Ja, wat gaan we twee uur doen? Nou, uiteraard natuurlijk uh, andere Zandvoorts nieuws in het kort uh, tussen drie en vier. Waaronder natuurlijk ook het schaakspel rond de passagepanden uh, uh, bij het vervageplein. Die duurt ook nog steeds voort, want daar zit men ook nog steeds over aan het bakkeleien.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 build.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 Ik denk dat die nu heel duur gaan worden. Ja, en je zou maar een pandje hebben daar, albert Dat ja. Dan bouw je echt en dan nog de sloopkosten moeten betalen ook. Ja, dus, de, dus het einde is nog niet in zicht van het schaakspel. Wordt vervolgd. Nou liep ik van de week even in Haarlem op de Grote Houtstraat. Het liep langs een kledingzaak, ging niet naar binnen natuurlijk. Maar ik hoorde geweldige muziek uit de speakers komen daar. En ik waande me echt terug naar de jaren tachtig, terwijl het een nieuwe single is. Nou, dan ben ik Dat benieuwd. is leuk, en nu komt ie, hè? De plaat waar ik het over had is deze. Ja. Yeah. You yeah. know what I'm saying? Ik vind het hard bij shit, hier heb ik een paar corners, real fast. Dan, I turn the flaps to a bob. Uh, uh, no time of this, flay flav on these holes, I don't need to work hard. Body like precious, four door luxury sedan. Moving around these blocks like Tetris. Had de 750, couple LS's. Another 100 grand, couple of finesses. Never broke a sweat, no stresses. Never left a voicemail, cause the bitch got the message.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 Waiting on the car, a record lease, we ain't taking nothing small, I'm over, me and big body, shoes up baby, let me show you how I'm rocking, with that. Yeah. that's a big body,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 fucking engine light numbers you see how i'm rocking baby everything i do is organic bitch Dit hoort uh, met een uh, keiharde bas, heel of zo, uh, met een uh, lichtvonnetje zo uh, door de grote houtstraat. Ja, dat doet het uh, wel goed, Albert-Jan. Uh, niet dansen hoorde je, en uh, zo so Smooth, Your Buddy. Een uh, nieuwe plaat, en doet doet echt uh, terugdenken aan uh, de jaren 80 sound. En ook de sound van de piraten destijds. Een uh, piraat die het zo weer zou kunnen draaien daar in uh, Amsterdam, is Counterpoint High Freak FM. Daar is het echt, uh, echt een plaat voor, ja.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 Ja? Ja, nou krijg ik net een bericht van Gerapiri... Ja. dat hij uh, zit in de auto, maar die heeft wel een airco nodig. Want het is uh, behoorlijk warm op dit moment in de auto's. Ja, ik kreeg ook, ik, die kreeg ik ook van airco aan. Ik denk, we hebben het al. Ja, ja, ja, ja. Maar hij uh, mag, uh, mag rustig bij mij in de auto gaan zitten, hoor. Want daar zit hij. Daar, ja, <laughs> daar bevries je bijna. Daar bevries je. En wij hebben hem hier ook aanstaan, trouwens. Ja, maar, ja, ja, ja, ja, lekker, Heel he? cool. Helemaal goed.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 De uit de hitlijsten van dit moment is van Apex en uh, Solt. Lekker een patatje met, met een klein beetje zout erop. Maar ja, elke kilo telt, overigens, uh, dus daar moet je ook weer mee uitkijken. Mooi bruggetje naar uh, de campagne Wij, van in, uh, de gemeente. Geweldig een bruggetje, Rob. Ja, hè. Want uh, luisteraars en kijkers, uh, maandag 15 juni is de afvalscheidingscampagne... elke kilo, kilo telt van de gemeente Zandvoort en Spaarne-landen van de start gegaan.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 Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de inloop, om inloopbijeenkomsten te organiseren. Er is gekozen voor het plaatsen van een online kaart op de website www.wijscheidenafval.nl www om inwoners te betrekken bij het bepalen van de locaties van de nieuwe verzamelcontainers. Via die online kaart konden inwoners en ondernemers de conceptlocaties bekijken en erop reageren.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 Oké, okay, nou ja, ik, ik hou het hier maar even bij. Jij ja, ook <laughs> <laughs> Niet meekijken op zfm-live.nl. Want dan zie je mijn hoofd op die <laughs> moment. Dankjewel Albert-Jan voor deze nuttige informatie. <laughs> Riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, doo le braccia mi cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. L'ho frullata e ne ho fatto printata. Oh yeah. Si dice così, no? Eens weer uh, in de discotheek uh, in de jaren zeventig, Albert-Jan. Ja, zie nee. je nog staan ja. bij Pino de Ik kan me nou voorstellen dat ik het <lacht> een <Die> keer ging... <lacht> wat, wat, wat, wat ging je allemaal doen, vertel? Nee, dan, nee, nee, gewoon dansen uh, natuurlijk, hè. Ja, dansen, oké, okay, daar houden we het op. Goed, we gaan het hebben over uh, gebouwde krocht, want ja, wat gaat daarmee gebeuren? Weer zo'n hoofd, hoofdpijndossier? dossier. Ja, je hebt er nogal wat vandaag. Ja, ja. nee, klopt het.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 Ik heb 20 Kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. te gaan. Ik een vrouw gezicht, het huis aan Ik een land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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traumensee, sie Haus am See. En Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, zee. liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie raus.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 een honderd enkels cricket op van Wanneer ik zo so daaraan denk, kan ik's eigen. Zullen ze daar ook een schelpenpad hebben? Net als wij hier op het badhuisplein. Je weet het maar nooit, hè? Yo, de Peter Fox, en hals aan En dit is hoe het loopt: een nieuwe single. Kom maar op met morgen. Vroeger maakte ik me zorgen. Als het niet ging zoals ik dacht. En het leven hard om mijn plannen lacht.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 Sure, if you just kiss me